Um, Balk heeft je artikel gelezen. Uh, je kunt het zo publiceren. Hij uh, Heeft er alleen bezwaar tegen dat mensen die over de armoede in hun jeugd praten met name worden geciteerd? Maar dat heb jij tegen me gezegd. <laughs> ik vind het ook onzin. Um, <clears throat> heb je even een pen? Um, als je deze mensen die ik hier heb aangestreept naar nou zijn een brief schreef met een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 Ik wil eigenlijk thuis een paar banden van vertellers afluisteren voor mijn lezing, maar ik vraag er wel een van Volkstaal te leen. Ik Wil hem wel voor je meenemen? Uh, ja. Ik kan hem eigenlijk ook wel komen halen. Ik kom er toch langs. Uh, dat kan ook. Uh, ik werk vanmiddag thuis, dus ik uh, bel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 Banden. Ja. Het past niet. Nee, maar, maar je hebt hem toch hiermee ook opgenomen. Het komt Wat omdat je... de sparboom ze allemaal omspoelt op hm. banden van 30 centimeter. Ja. Ja. De sparboom spar spoelt ze allemaal om. Hm. Dus uh, ik kan ze alleen op het bureau afluisteren. Ja, dan ga ik maar weer. Daar is de deurknop. Ja. Ja, natuurlijk. Nou, eh... Uh, uh. Tot morgen dan maar. De groeten aan Nicolien. Uh, jij ja, Heidi. En? Dat was alt. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe was hij? Gewoon...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 Ze kunnen toch gewoon overgewaaid zijn? Kunnen dan rupsen ze waar je toch niet over? Dat is veel te zwaar voor hm. Volgens mij zijn ze overgewaaid. Gek hè? Ze komen gewoon van een vlinder. Niet zijn eieren op jouw geraniums heeft gelegd. Ik zet ze gewoon bij de boom. Dan zijn ze dood voor ze boven zijn. Waarom? Dat zie ik helemaal niet in. Ze kunnen toch wel kruipen? Maar toch niet zo'n eind? Dat is wel duizendmaal hun lengte. Dan zet je ze op een tak.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 Dag Maarten. Dag Bart. Nicolien heeft weer een paar rupzinnige radiums gevonden. Wat heb je ermee gedaan? In de straak hier in de tuin gezet. Ben je nou niet bang dat die struik daar het slachtoffer van wordt? Zo'n straak is sterk. Nou, daar ben ik zo zeker nog niet van. Moet ik er dan mee doen? Ik kan ze toch niet doodmaken? Ik geloof dat ik ze dan liever naar het Amsterdamse bos zou brengen. Dat lijkt me een verplaatsing van het probleem. Dag Maarten. Dag Bart. Tot Zien.